9 uur. Het NOS Journaal. Door Megens. Bijna 90% van de mannen die zijn opgeroepen om DNA af te staan... in het onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra... heeft hieraan gehoor gegeven. De politie en het OM spreken van een enorme betrokkenheid van mensen uit de regio. In totaal waren er 7300 mannen opgeroepen DNA af te staan. Gisteren was de laatste dag dat ze dat konden doen. Toem is tevreden met de opkomst. De mannen die nog geen DNA hebben afgegeven... worden door de politie benaderd om dat alsnog te doen. Marianne Vaatstra werd in 1999 vermoord... in de buurt van het Friese Veenklooster. De opgeroepen mannen woonden op de dag van de moord... in een straal van 5 kilometer van Veenklooster. Toem hoopt met het DNA een familielid van de dader op het spoor te komen. Het wordt voor straatrovers minder aantrekkelijk om mobiele telefoons te stelen. Telecombedrijven gaan vanaf volgend jaar gestolen mobieltjes op afstand onbruikbaar maken. Daarover hebben KPN, Vodafone en T-Mobile afspraken gemaakt... met de ministers Opstelt en Verhagen. Nu kunnen alleen simkaarten op afstand worden geblokkeerd... maar kan het toestel weer worden gebruikt als iemand er een nieuwe kaart in stopt. Vanaf volgend jaar worden toestellen definitief onbruikbaar gemaakt... Telecombedrijven hebben daarvoor wel het serienummer van de gestolen telefoon nodig... en daarom wordt klanten gevraagd dat nummer op te schrijven. Het nummer is op te vragen door op de telefoon sterretje hekje 06 hekje in te toetsen. Het Syrische leger heeft de zwaarste verliezen op één dag geleden... sinds het begin van de opstand tegen president Assad. In gevechten met opstandelingen werden 87 militairen gedood... zegt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten. Onder de meer dan 200 mensen die gisteren in Syrië zijn gedood... waren ook zo'n 60 rebellen en zo'n 60 burgers. Sinds de burgeroorlog ruim anderhalf jaar geleden begon... zijn meer dan 32.000 mensen omgekomen. Willem Holleder vindt het moeilijk dat hij niet kan loskomen van zijn verleden. Dat zei hij bij de opnames van het programma College Tour in Utrecht. Aanwezige studenten moesten allemaal hun mobiele telefoon inleveren... om te voorkomen dat het gesprek zou uitlekken... Maar er kwamen toch opnames naar buiten. Daarin zegt Holleder dat hij veel gewoon werk heeft gedaan... maar toch elke keer weer een boef wordt genoemd. Volgens verschillende aanwezigen was er veel bewaking... in het universiteitsgebouw in Utrecht. CollegeTour wordt vanavond uitgezonden. Het weer bewolkt en regenachtig. Vanmiddag buien met soms opklaringen en het wordt zo'n 13 graden. Ook het weekend is wisselvallig met van tijd tot tijd regen of buien. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Met 100 kilometer file is het wat drukker dan normaal voor de vrijdag. En de veel veeldagelijkse files rond Amsterdam en Utrecht... zijn wat langer dan gebruikelijk. Op de ring Amsterdam, de A10. Daar staat dus af het volendam en Kropelwatergasmeer... vijf kilometer na een ongeluk. Wel zijn inmiddels alle reissolken weer open. Ook een ongeluk op de A27 vanuit Utrecht naar Breda bij Oosterhout. Daar staat de dus 6 kilometer en daar is de reis ook dicht. En op de A30 Barneveld richting Lunteren. Daar staat tussen. Aansluiting A1 en de strietrein 2 kilometer. Dat komt door een geschaarde auto met aanhanger. Alleen de vluchtstrook is daar open.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 Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Het aantal mensen met een betalingsachterstand op de hypotheek neemt steeds sneller toe. U krijgt zo dadelijk van mij de laatste cijfers van BKR. Eerst naar België. Want er is kritiek in België op de regering van Elio Di Rupo. Het lijkt wel alsof het land niet meer bestuurd wordt, zegt de oppositie. De oorzaak zijn de gemeenteraadsverkiezingen die eraan komen. Correspondent Joris van Poppel. Joris, wat is er aan de hand? België stuurloos? Dan lijkt het een klein beetje op wel. De, deze week zou de begroting hier worden gepresenteerd. Belgische Prinsjesdag. Uh, maar dat is niet gebeurd. Uh, geen beleidsverklaring is er gekomen. Geen begroting is er gepresenteerd. Terwijl dat wel uh, moet uh, ook in de grondwet staat zelfs. Uh, dit is een beetje pijnlijk allemaal. Uh, dat is ook allemaal vanwege de gemeenteraadsverkiezingen, wordt gezegd. Uh, daarnaast riskeert België ook zelfs een Europese boete. Want tegenwoordig moeten landen hun begroting inleveren in, Euro uh, uh, uh, in Brussel bij de Europese Commissie op een bepaalde dag. Nou, dat is België allemaal, heeft België allemaal niet gedaan. Uh, dus nou ja, de oppositie vindt dat schandalig. Premier Di Rupo, die zei gisteren in het parlement, maakt u zich vooral geen zorgen. Ik kan u verzekeren... Dat de regering ook nu haar verantwoordelijkheid zal nemen, zoals ze dat al meer dan tien maanden doet. Ook voor volgend jaar zullen we de beslissingen nemen die nodig zijn. Nee. Ja, nou, hij probeert ze gerust te stellen. <laughs> precies, maar... maar heel concreet is het niet. Nee, precies. En het is toch ook raar, want zijn die lokale verkiezingen zo belangrijk? Ja, zeker. Al was het maar omdat er de vier ministers zelf aan meedoen. Die Rupo zelf uh, voert ook een campagne. Die wil burgemeester uh, blijven in, in, in Mons, uh, zijn thuisstad. Uh, dus ze hebben het heel druk, uh, die ministers. Ze hebben eigenlijk geen tijd om een begroting te maken... En daarnaast, zo'n begroting maken betekent ook bezuinigen. En ja, wie willen nu uh, miljarden bezuinigingen uh, bekendmaken net voor de verkiezingen? Nou, de oppositie, die vindt het uh, schandalig. Die zegt, België, we staan aan de rand van een economische crisis. Het zijn lokale verkiezingen, maar dat kan, uh, dat kan echt niet zo zijn dat het land daardoor niet wordt bestuurd. De economische indicatoren hier in dit land springen echt in het rood. We hebben 10% meer faillissementen, we hebben 10% minder startende ondernemingen, we hebben 17% minder vacatures, we hebben 6% meer werkloosheid in dit land. Allemaal de laatste maanden dat dat opduikt. Dus ik zou zeggen, regering, pak het roer vast, begint te sturen, licht het parlement in hoe u al die zaken gaat, gaat aanpakken. Niets van dat alles, dat wordt allemaal voor zich uitgeschoven tot na de gemeenteraadsverkiezingen. In het vakjargon zouden we dat kunnen noemen schuldig verzuim. Nou, kijk eens aan. Hey, jongens, is het dan zo dat na zondag, na de verkiezingen... alles weer snel op de rail staat? Dat is wel de bedoeling, maar het zal niet heel eenvoudig zijn. Dit jaar moet er voor de begroting van dit jaar moet nog een, uh, een miljard gevonden worden. om binnen de Europese normen te blijven. En die van volgend jaar, ja, die moet nog helemaal opgesteld worden. Waar in Nederland natuurlijk al, al heel druk over gesproken wordt. nu ook in de formatie. Ja, in België zijn die gesprekken ongetwijfeld. Maar nog, is er is nog allemaal niks van openbaar. Uh, die Rupo beloofde gisteren in het parlement. in ieder geval wel dat hij er heel snel mee aan de slag gaat. Volgende week woensdag. Drie dagen na de verkiezingen, dan staat er een overleg gepland... en dan gaan ze het hier echt over bezuinigingen hebben. Kijk eens aan, heel snel. Dus correspondent Joris van Poppel, dankjewel. 202 mensen kwamen om het leven. Dat was vandaag tien jaar geleden bij de bomaanslagen op nachtclubs op Bali. Onder de slachtoffers waren 88 Australiërs... het grootste aantal slachtoffers dat Australië in vredestijd te verwerken kreeg. In het hele land werd vandaag uitvoerig stilgestaan bij de bomaanslag... Correspondent Robert Portier ging naar de herdenking in Gucci. Bij het monument hebben zich een paar honderd mensen verzameld. In een lange rij lopen ze langs het plakkaat met daarop de namen en de foto's... van de twintig buurtgenoten die omkwamen bij de bomaanslag... Eén voor één leggen ze een grisant neer. Een rode, een gele, een roze. Ze slaan soms een kruisje, geven een kus op een van de foto's en lopen dan door om plaats te maken voor de volgende rouwende. De anger, de mood swings, de snapping, de sleepless nights en zelfs suicidale thoughts. Dit is Ryan James. Hij was in de bar aanwezig toen de bom ontplofte en moest zich onder de lijken uitworstelen om te kunnen vluchten. Zijn beste vriend kwam om het leven. Hij vertelt de toehoorders dat hij de afgelopen jaren geprobeerd heeft... om zijn schuldgevoel en verdriet weg te drinken. Maar de pijn is nog altijd niet verdwenen. It, the guilt of Tom's death. Onder de aanwezigen zijn opvallend veel mensen gekleed in blauw en geel. De clubkleuren van de Coogee Dolphins. Het eerste team van deze rugbyclub was naar Bali afgereisd om het einde van een lang rugbyseizoen te vieren. Zes leden van het team kwamen om het leven. Elk jaar komt de club in grote getalen opdagen om de familie van de slachtoffers te ondersteunen. Voor de families is het een beetje schijnlijk. Ze zijn hier het 10e of van hun boys, jongens. Maar ik denk dat het shining licht is dat ze niet vergeten de aanslag zorgde voor een diepe wond, speciaal hier in Kuji, maar eigenlijk overal in Australië. Toch is de relatie tussen Australië en Indonesië er niet slechter door geworden, zegt minister van Buitenlandse Zaken Bob Carr. De to the was a of a Na de aanslag zijn beide landen meer gaan samenwerken op het gebied van veiligheid. Hij prijst de Australiërs dan ook voor hun volwassen reactie destijds, waarbij niet om wraak werd geroepen, maar via de rechter genoegdoening werd gezocht. Er was geen no call voor vengeance. Er was een verantwoordelijkheid om de perpetrators te vinden. Maar er is geen no extremisme. Er is geen no prejudice stalking ons land. We kunnen dat als Australiërs. Toch denken Australiërs na de aanslag wel degelijk anders over Bali. Vroeger was het eiland wat Benidorm is voor Nederlanders. Een plek waar je zorgeloos vakantie kunt vieren en flink uit je dak kunt gaan. Hoewel de toeristen de laatste jaren weer terugkeren naar Bali, is de zorg voor een nieuwe aanslag nog lang niet verdwenen. Everybody's different, I guess. I've got a sister who goes there every year. She loves it. But I can't bring myself to go there. No, I'd rather go to a lot of other places. Only because I'm a bit frightened. Yeah. Let us not forget those that are not here, but let us ensure that they are always remembered. So, Mr. Premier... Als een van de laatste leggen ook de rugbiërs van de Gucci Dolphins een krans bij het monument. Het is gemaakt van blauwe en gele bloemen en op het lint staan de rugnummers van de slachtoffers. En een tekst. We zullen jullie nooit vergeten. Een bijdrage was dat van onze correspondent in Australië, Robert Portier. Meer over de herdenking van de aanslagen op Bali vindt u op onze website nos.nl. Het is 13 minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Steeds meer gemeenten in Nederland doen zaken met niet geregistreerde afvalverwerkingsbedrijven om een zo hoog mogelijk opbrengst voor hun afgedankte spullen te krijgen. Dat stelt de NVMP, dat is de Nederlandse Verwijdering metaal producten Jan Kamminga is voorzitter van de NVMP. Goedemorgen. Goedemorgen. U bent van de vereniging hè? van de ja. Nederlandse Vereniging Metaal-Elektroproducten. Um, uh, kunt u dat even uitleggen? Doen gemeenten in Nederland bewust zaken met niet geregistreerde bedrijven... om zo uiteindelijk meer inkomsten te hebben? Nou, ik denk dat er nergens een college van BNW is geweest... dat formeel heeft besloten dat dat moet gebeuren. Maar het is een sluipend proces omdat er in datgene wat wij als consumenten via de milieustraten of via de winkelketens inleveren aan uh, metalectroproducten, elektroproducten lampen, batterijen, koelkasten, uh, telefoontjes, computers, dat uh, wordt uh, gebracht naar de milieustraten. En in die producten zitten steeds vaker artikelen, grondstoffen, die veel geld waard zijn, die opnieuw gebruikt kunnen worden. En eh, ja, nou zijn er partijen in de wereld die dat gaan verzamelen, gaan kopen... en brengen naar landen waar dat zoveel meer opbrengt. En dat is illegale handel. Dat gaat in containers vanuit Rotterdam naar Ghana bijvoorbeeld en naar Azië ook. En eh, dat levert milieuschade op. Maar ook is het een groot probleem. Omdat wij van Europese wetgeving, waar we overigens het mee eens zijn steeds meer moeten inzamelen en steeds meer moeten verwerken. Nu wordt nog ongeveer 40, 45 procent van alles wat verkocht wordt... weer ingezameld. Dat moet 85 procent worden over vijf jaar. En om dat te kunnen aantonen, moeten we registreren... wat we innemen en ja. wat we verwerken. Ja. Maar het is nog niet helemaal duidelijk wat voor problemen... dat bijvoorbeeld in een, op een continent als Afrika oplevert. Wat, wat, wat, wat ziet u daar? Wat gebeurt daar? Wat, wat, wat gaat daar mis? Daar staan enorme uh, hopen uh, afval, uh, op, waar kinderen werken die opdracht krijgen om telefoontjes die daar worden gedumpt te slopen. Waar gevaarlijke stoffen in zitten, waar, waarmee ze in aanraking komen. Uh, dat is een, echt een gruwelijke handel. Als je die beelden ziet, dan wil je dat stoppen. Dat wil iedereen. Uh, maar ja, het is illegale handel. Het zijn uh, mensen in Nederland die morgens vroeg langs de straten gaan als groot afval wordt opgehaald. En daar de aantrekkelijke producten achter op karretjes uh, wegrijden. Mm. En in containers stoppen en naar uh, Afrika sturen. Maar het zijn wel inkomsten hè, voor mensen in Ghana, bijvoorbeeld? Ja, het zijn inkomsten, dat wel zeker. Ja. Mm. Maar ook zeer ongezonde leefomstandigheden. Ja, dat, uh, we kunnen onze troep toch niet naar dat soort landen brengen om het daar te laten verwerken. Mm. Um, nou, is er een keurmerk, Recycle. Um, garandeert dat. Dat um, het op een nette manier gerecycled wordt. In ieder geval uh, goed ja, uh, dus dat er goed gekeken wordt naar gezondheidsomstandigheden en, en milieu? Ja, die, die, die exporteren niet. Die brengen het niet naar, naar andere werelddelen. Je zou kunnen zeggen dat er drie typen verwerkers zijn. Eén, dat is recycle, dat is een non-profit organisatie... die een opdracht van de producenten dat allemaal keurig verwerkt. Er zijn ook marktpartijen. En bij die marktpartijen zijn er keurige partijen die dat doen... net zo goed als recycle. Mm -hmm. Die ook registreren, zodat iedereen weet hoeveel er verwerkt wordt. En u bent zelf van Dan, recycle? Wij zijn, van, wij zijn opdrachtgever van recycle. Ja, dus Dan u pleit ook een beetje voor voor het eigen keurmerk eigenlijk. Nee, nee nee, hoor, want marktpartijen mogen het net zo goed doen. Wij willen helemaal geen alleen vertoningsrecht. dan? Want, dan begrijp ik het niet helemaal. Wat? De enige verantwoordelijkheid van de producenten is... dat 85% van wat verkocht wordt, ook weer wordt opgehaald. Mm -hmm. En hoe dat gebeurt, dat zal die producenten een zorg zijn... als het maar uit over vijf jaar 85% is. Dat moet worden aangetoond over vijf jaar. Nu is het 45%, dat is op zichzelf helemaal niet zo slecht. Maar daar moet aan gewerkt. Dus moeten we registreren. Wat er opgehaald wordt. Uh -huh. En dat mag dus niet weglekken via illegale export naar Afrika. Dat mag niet uh, uh, weglekken naar verwerking door bedrijven die niet uh, registreren. Want dan komen wij nooit aan onze ja. 85 procent. Dus ja. het is niet een belang van recycle. Het is een belang van ons allemaal dat er geregistreerd wordt. Zodat we aan Europese wetgeving, die er terecht is, dat we daaraan kunnen voldoen. Helder. Jan Kamminga, voorzitter van de Nederlandse Vereniging Verwijdering Metaal-Elektroproducten. Dank u wel. Zo dadelijk sombere cijfers. Ik zei het al over huizeneigenaren die moeite hebben met het betalen van hun hypotheeklasten. Een betalingsachterstand, hoort u zo meer? over. Eerst naar de verkeersinformatie, John. Hoe is het op de weg? Nou, de drukte begint langzaam af te nemen, Lara. 69 kilometer. Dat geldt echt nog niet voor de dagelijkse files in de regio Amsterdam. Die zijn nog wat langer dan gebruikelijk. En op de A27 Utrecht naar Breda, Daar is een ongeluk gebeurd bij Oosterhout. Dat zat 6 kilometer. Daar is de linkerijst ook dicht. En op de A30 richting Ede. Daar is een auto met aanhangers geschaard Bij de afwitindustrie-trein Harselaar staat nu een file van 2 kilometer. En al het verkeer wordt er over de vluchtstrook geleid. Dit is het NOS Radio 1-journal met Lara Rensen. Het aantal mensen met een betalingsachterstand op de hypotheek neemt toe en steeds sneller. Ruim 72.000 huiseigenaren lopen inmiddels achter met betalen. En dat zijn er al bijna 10.000 meer dan begin dit jaar. Peter van den Bos, directeur van BKR, kredietregistratie. Meneer van den Bos, goedemorgen. Ja, goedemorgen. 72.000, dat. Klinkt op zich niet zoveel als je kijkt naar het aantal huiseigenaren. Dat zijn er miljoenen. Dus uh, het aantal huiseigenaren, dat is iets van, uh, van 4 miljoen, 4,2 miljoen. Dus eigenlijk als je dat uitdrukt in een percentage kom je op 1,3%. Dus 13 per duizend huiseigenaren zitten in de problemen. Dat valt op zich mee inderdaad, dat is geruststellend. Maar de, het zit hem in de snelheid van de toename, kan ik me voorstellen. Ja, het neemt behoorlijk toe. Als je bijvoorbeeld uh, ten opzichte van vorige jaar, we gaf al een cijfer. Als we kijken ten opzichte van uh, het moment waarop de crisis uh, ontstond, 2008. Uh, Huizenprijs op een top. Dan zien we dat het een verdubbeling is. Hoe verklaart u dat? Heeft dat te maken met ja, alle verhalen die we al horen, het vastlopen van de woningmarkt, het feit dat het in de economie wat minder goed gaat? Ja, eigenlijk wel. Het is natuurlijk van alle tijd dat mensen op een bepaald moment hun lasten niet meer kunnen, kunnen betalen van het huis. Um, vaak is de oorzaak echt scheiding of um, werkloosheid. Uh, ja, in het verleden, uh, als je geen uitzicht had op beter inkomen, uh, ja, dan verkocht je, je huis. Mm. Uh, dat is nu natuurlijk heel moeilijk. Dus mensen zitten klem. Mensen zitten klem. Um, maar wat je ook eigenlijk ziet is dat op het moment dat je je hypotheek niet meer betaalt... dan is er ook vaak uh, een, een lange periode aan vooraf gegaan. En dan praten we over niet situaties waar ineens het inkomen terugvalt... maar ook situaties van overbesteding. En dan zie je eigenlijk dat, um, ja, dat noemen we met een, een naarwoord... een schuldencarrière, dat wordt opgebouwd in een jaar of vijf. Mm -hmm. En uiteindelijk lukt het dan ook niet meer met die hypotheek. Dat ja. soort gevallen heb je natuurlijk ook. Ja, en met overbesteding bedoelt de mensen geven gewoon weg te veel uit. Ze zitten weinig in de ja. portemonnee voor het... Uh... Uitgavenpatroon dat mensen hebben. Ja. ja, u bent al langer bezig he, om hier iets aan te doen. Hoe staat het daarmee? Want leidt dit tot allemaal uh, registraties bij u? Ja, dat, dat, dat leidt tot registraties. En dat is natuurlijk dus ook belangrijk. Want als mensen uh, in de problemen zitten... dan ja, het eerste wat ze proberen te doen is aan geld te komen. En doordat wij registreren weten banken in ieder geval... hier is een probleem. En dan kunnen ze het probleem ook bij de kop pakken. Mm -hmm. um, waar we ons eigenlijk wat meer zorgen over maken op dit moment... is dat um, banken zijn natuurlijk wat minder uh, uh, scheuter met krediet... om het zo maar te zeggen. Uh, en je ziet eigenlijk doordat uh, mensen wat moeilijker bij banken terecht kunnen... dat schulden in andere sectoren uh, enorm aan het groeien zijn. En dan noem ik bijvoorbeeld belastingdienst, de huren, energiebedrijven, ziektekostenverzekeraars, telecom. Je ziet eigenlijk dat daar de schuldenproblematiek en het aantal uitstaande schulden vele malen groter is als de kredietschulden. Hm. Uh, hoe verklaart u dat? Nou ja, nogmaals, um, uh, in de, als je uh, problemen hebt uh, en je hebt te weinig geld, um, ja, dan ga je naar een bank toe. Maar als die bank ja. zegt nee, uh, ja. Ja, dan laat je, sla je misschien de huur een keer over omdat het niet lukt. Uh, of je je vult het, het ene gat met in. het andere eigenlijk. Ja, exact. Ja. Ja. Maar ja. Ik, ik gaf al aan, u bent al langer bezig hiermee. Hoe staat dat daarmee? Ja, wij zijn bezig om ook die schulden te gaan registreren. En dan loop je natuurlijk altijd uh, uh, tegen aan de ene kant de privacy. Hè. Wat, wat willen we dat we wel registreren en wat niet? Nou, wat wij in ieder geval nu aan het doen zijn... is dat wat wij registreren er heel transparant in zijn. Uh, we komen met een internetsite uh, aankomend jaar... waarin iedereen ook kan zien wat er bij ons geregistreerd wordt... En uh, ja, dat betekent dat dat een waarborg kan zijn om in ieder geval ook meer te gaan registreren. En wij spreken op dit moment met de energiebedrijven en de woningbouwcorporaties om die schulden, die dus een maatschappelijk probleem ook vormen, ja. uh, om, om die ook uh, te gaan registreren. Daar praten we ook mee met uh, de privacy-toezichthouder en we proberen nu te kijken, kunnen wij een pilot doen waarin we alle waarborgen en alle belangen op een goede manier bij elkaar kunnen brengen. Ja, maar goed, met mijn registratie ben je daar nog niet natuurlijk. Dat verandert niet de problemen waar mensen mee... Nee. Waar nee, maar zitten. wat wel blijkt, er is bijvoorbeeld onderzoek naar de Universiteit Utrecht gedaan, dat mensen die in de schulden zitten, die zeggen, goh, het had helemaal niet verkeerd geweest als ik eerder geregistreerd was geweest, want had ik en niet meer kunnen lenen. Ja, dat want dan eind... kan het gewoon niet meer. Ja. ja, en ten tweede had ik dan op tijd geholpen kunnen worden door Goed. bijvoorbeeld uh, gemeentelijke instanties of uh, sociale, uh, sociale, bank, uh, sociale banken ja. die bij de gemeente gehuisvest zijn. Duidelijk, ja. ja. Peter van den Bos, dank voor de jongste cijfers. Directeur van BKR. Het is uh, acht minuten voor half tien. Ik wil nog even kijken hoe het bij Meino Remmers gaat, Marno. Het is druk in de winkel van Gert Weterings, die trouwens uh, in, de, in het Algemeen Dagblad staat met een foto. Met, ze was hier, hè, Ella Vogelaar? Ja, ze was hier. Ja, Gistermiddag. On Onverwacht, heel vlug. Ja, ik kwam natuurlijk ook kijken van het uh, ja, Kruiskamp, Elle Vogelaarwijk weg. Wat vinden we ervan? Ja. Nou. Ja, het, was een vraagst en het is natuurlijk nog steeds een fantastische vrouw. Ja, de minister is er uiteindelijk over gestruikeld. Apart aan de kant geschoven door de partijtop, hè. We hebben vanochtend gesproken met onder andere Hester Meijen van de woningbouwcorporatie. Verteld over de nieuwbouw. De portiekflats, die zijn afgebroken. Dat heeft voor verbeteringen gezorgd. Ellie van der Westerlaak hebben we net gesproken. Die vanmiddag een gesprek heeft met de nieuwe wijkagent. Ja, dat klopt. Maar u zegt ook, aantal inbraken stijgt weer. Dat klopt ook. Ja. Ja, ja, dat is het. Dat is punt, heel vervelend. He? Ja. Ja, dat is ja. Het is echt wel verbeterd. Zegt hij net, ook een man die op een krukje is gaan zitten, want komt elke vrijdag. He? Het, is, het is rustiger geworden in de wijk. Rustiger geworden in de wijk. Ja, zegt zeker. Ja, zeker. Minder gedoe op straat. Minder gerommel. Ja. Ja. Ja. ja. Het is toch wel verbeterd. Maar er zijn toch ook wel een beetje zorgen. Want zegt Elie van der Westerlaak, er zijn al zoveel projectjes geweest. En dan even, na een tijdje gaat de stekker er weer uit. Dat moet niet gebeuren nu. Nee, dat zou heel zonde zijn. We zijn al een aantal. Uh... Er zijn al een aantal ministers voorbijgekomen hier. We zijn begonnen bij Roger van Boksel met het Grote Stedenbeleid... en daarna allerlei andere ja. ministers die hier geweest zijn. En die hadden allemaal van die projectjes die opgestart werden... en na een jaar, anderhalf jaar weer afgesloten werden. En nu hadden we een groot project en dat zou tien jaar lang duren. En we zijn nu vier jaar verder. En het stopt. Doorpakken. Esther Door. Brink is wijkmanager. Die zorg. Ja. Het buurthuis gaat dicht, de bibliotheek gaat dicht. Ja, dus Gaan we het niet weer terugvallen? Um, nou, daar gaan we natuurlijk niet vanuit met z'n allen. We hebben de afgelopen jaren heel veel bereikt. Ik kan me wel de zorgen van de mensen voorstellen, wat Ellie ook zegt. Zoveel ministers, zoveel projecten. En de sluiting van een aantal uh, nou, van wat maatschappelijk vastgoed in de wijk. Nou, er komen we nu weer bezuinigingen aan, omdat het ja. economisch minder is. Ja. Maar wij gaan zeker door in de wijk. Ik bedoel, wij maken samen met de bewoners en alle partners in de wijk... maken we een wijkagenda... waarin alle vraagpunten in de wijk uh, voorop staan. En daar gaan we gewoon met z'n allen mee aan de slag. Dus wij laten de wijk zeker niet vallen. En Amersfoort vernieuwd loopt ook nog gewoon verder... waar Kruiskamp onder valt. Dus de aandacht zal blijven. Nabil, 16 jaar, was hier net binnen... om zijn geluk te beproeven op een totoformulier. Hij heeft een belangrijke wens. Ja, we willen wel graag een buurthuis in de, in de wijk Kruiskamp. Dat zou wel leuk zijn... Voor jongeren echt? Ja, voor jongeren, anders... Is er niet? Dat hebben we niet. Hebben we ook nooit gehad hier. En wat willen jullie in het jongerenbuurthuis dan gaan doen? Gewoon playstationen pingpongen, Poortafel. Want anders wordt het een beetje te saai in Kruiskamp? Ja, anders heb je wel meer jongeren die blijven hangen en die ook gekke dingen gaan doen. Ja, wat dan? Ja, bijvoorbeeld hangen en zo. Rotzooi maken op straat. Ja, allemaal fel. En je kan best gewoon een buurthuis hebben in de buurt waar iedereen gewoon blij mee is... Waar iedereen ook uh, gewoon uh, thuis voert, daar in de buurt. Dat is ook leuker voor ons. Tot ingevuld? Ja, ja. Geen prijs? Ik heb net gewonnen. Maar ik ga nu nog eentje doen. Voor de zekerheid. Misschien win ik nog een keer. Hoop ik. De wijkmanager, gehoord de Nabil. 16 jaar. Slaat hij de spijker op de kop? Ik weet het niet. Wij zijn natuurlijk heel blij uh, als jongeren eigen ideeën en initiatief uh, tonen. Dat moet hij ook vooral blijven doen. We hebben in Amersfoort een aantal jongerencentra waar hij... Uh, zelf aan de slag kan met zijn eigen vrienden om, uh, nou, om projecten of ideeën uit te voeren. Ik bedoel, dat kan altijd. Kijk, dus, als, als de wensen zijn, dan kan er altijd wat. Maar nieuw maatschappelijk vastgoed. U heeft net verteld van we gaan het een en ander sluiten in de wijk. Het zou een beetje vreemd zijn als we dan het jongerencentrum gaan ja, openen. Ja, dus het, het, de vinger moet aan de pols blijven, is de eindconclusie. Uh, ze zijn vogelaarwijk af. Dat betekent dat er nog 39 te gaan zijn. Ja. Mijn Remmers, vanuit Amersfoort. Een Vogelwijk minder dus, Vogelaarwijk. Uh, wij gaan naar Friesland, want in het Friese Bosum zijn vanochtend tientallen bewoners geëvacueerd... misschien heeft u dat meegekregen, vanwege asbestgevaar. Afgelopen nacht woedde een grote brand in een loods... waarbij asbest vrijkwam. Ik praat hierover verder met de burgemeester Johanneke Limburg. Van Limburg, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom zijn de bewoners vanochtend geëvacueerd en afgelopen nacht ook? Uh, afgelopen nacht zijn ze in een gelegenheid gesteld om, huis te om of het huis te verlaten of in huis te blijven. Maar dan moesten dan ook de ramen en de deuren dicht blijven. En dat komt omdat er dus uh, asbest uh, in de omgeving ligt. Op zich uh, kan dat niet kwaad, maar je moet er niet aankomen. Dus mm. dat moet er zo snel mogelijk weg. Ja, en ja, u bent er dan natuurlijk niet zeker van dat als mensen bijvoorbeeld op straat lopen, dat het niet omhoog komt? Precies, en daarom uh, moeten ze dus nu uh, uh, even het huis uit. Ja, maar het waren er opeens ook meer. Hoe kwam dat? Uh, er waren er uh, niet uh, uh, meer. Uh, maar er onderwijs... zijn nog eens 27 huizen ontruimd, begrijp ik. Nou, het, het gaat om 27 woningen in, in dat gebied. Ja. In eerste instantie uh, uh, is... Uh, Beoordeeld dat het, uh, nou ja, die 17, dus het is maar net waar je dan de grens trekt. Ja. En uh, het was vannacht heel donker, dus heeft men een nadere inspectie uitgevoerd. En toen zeiden we, nou, we maken het gebied wat groter. Dus toen waren er toch eens tien huizen? Uh, uh, toen hebben we, ja, en er waren een paar huizen niet meegeteld omdat die nog maar pas afgebouwd zijn. Het gaat om een nieuwbouwwijk. Dus uh, uh, daar zaten dus even wat uh, in de communicatie, wat verschillen in aantallen. Aha. Maar het gaat dus om een uh, wijk met 27 woningen. Oké, okay. En het gaat om een nieuwbouwwijk, maar om een oude loods, vermoed ik. Als er nu asbest in zit? Ja, het is een dorp met ruim 400 inwoners. Dus uh, dan heb je, het is in totaliteit heel klein. En deze lood stond in het, uh, in het oude centrum. En door de windrichting is de, het uh, asfalt dus richting uh, die nieuwbouwwijk gegaan. Ja, en die asbest uh, is niet uit de loods gehaald in het verleden? De loods is niet afgebroken, kennelijk. Nee, die loods werd gebruikt. En zolang uh, het asbest erop ligt en uh, niemand aankomt, dan kan het ook geen kwaad. Mm. Dus uh, er zijn allemaal protocollen voor het geval je een loods gaat afbreken. Of er anders mee gaat doen. Mm -hmm. Maar zolang, zolang het er gewoon ligt, uh, dan uh, is er ook weinig mee aan de hand. Wordt nee. het niet in de fik vliegen? Waar worden de bewoners opgevangen momenteel? Uh, de bewoners, die, uh, wij hebben uh, uh, opvang uh, voor hen geregeld. Alleen uh, tot nu toe heeft niemand daar gebruik van gemaakt... omdat ze allemaal terecht kunnen bij familie, vrienden uh, in de omgeving. Kijk eens aan, dat is goed nieuws. En, en wanneer ja. kunnen ze weer naar huis, denkt u? Nou, we hebben in de brief die ze vannacht gekregen hebben uh, gezegd dat ze in ieder geval rekening moeten houden met uh, 24 uur, dat ze niet terug kunnen. Mm -hmm. Maar we zijn nu nog precies aan het inventariseren van uh, waar het ligt, hoe het er ligt en hoe het verwijderd kan worden. En zodra we daar meer duidelijkheid over hebben, dan uh, gaan we daar informatie over verstrekken. Maar we willen die periode natuurlijk zo kort mogelijk houden. Ja, dat begrijp ik. Burgemeester Johanneke Limburg, dank u wel. Graag gedaan. En zo zijn we aan gekomen van het NOS Radio 1-vernaal. Nou, want het is uh, half tien. Gauw door naar Carl-Johan de Zwart. Ik wens u alvast een fijn weekend. Carl-Johan, wat goed, ga jij zo doen? Goed? Goedemorgen, Lara. Goed. Nou, uh, we hebben ook een burgemeester. Uh, Bas Eenhoorn van Alfa aan de Rijn. Die vindt namelijk dat de selectie van burgemeesters in dit land veel te losjes is. En dat dat allemaal wel wat professioneler mag, eigenlijk. En de Raad voor de Strafrechttoepassing. Die wil dat meer gevangenen psychische hulp krijgen. Vraag is of staatssecretaris van Justitie Fred Teven daarop zit te wachten. Want ja, hij wil vooral veel aandacht voor de slachtoffers. En niet voor de daders van misdrijven. En het antwoord op de vraag. Waardoor de wereld nooit meer is wat hij was. Waarom is de Amerikaanse Pino geel en de Nederlandse blauw? Ja, goed u straks. O, ik ga goedemorgen, Nederland. Na het nieuws van half tien met Dorad Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Steeds meer huiseigenaren lopen achter met het betalen van de hypotheek. Blijkt uit cijfers van het bureau kredietregistratie. Ruim 72.000 huizenbezitters hebben een betalingsachterstand. Dat zijn er bijna 10.000 meer dan begin dit jaar. De OM is tevreden over de hoge opkomst in het DNA-onderzoek naar de moord op Marianne Vaatstra. Van de 7300 mannen die zijn opgeroepen, heeft bijna 90% DNA afgegeven. En gisteren was de laatste dag dat ze dat vrijwillig konden doen. De politie en het OM spreken van een enorme betrokkenheid. Telecombedrijven gaan gestolen mobieltjes op afstand helemaal onbruikbaar maken. Daarover hebben KPN, Vodafone en T-Mobile afspraken gemaakt met de ministers Opstelten en Verhagen. Nu kunnen alleen simkaarten op afstand worden geblokkeerd. Vanaf volgend jaar dan worden de toestellen definitief onbruikbaar gemaakt. En Bali herdenkt vandaag de aanslagen van tien jaar geleden. Twee islamitische zelfmoordterroristen blieten zichzelf in 2002 op in nachtclubs in de stad Kuta. Daarbij kwamen 202 mensen om, onder wie vier Nederlanders en 88 Australische toeristen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB verkeersinformatie. Videos lossen nu snel op. Er um, staat in totaal nog 37 kilometer. Twee opvallende op de A27 Utrecht naar Breda. Staat bij Oosterhout. Een drie kilometer na een ongeluk. Wel zijn inmiddels alle rijstoken weer open. En op de A30 richting Ede. Daar staat tussen de A1 en de industrietrein Harselaar Twee kilometer. Komt door een geschaarde auto met aanhanger. En alleen de vluchtstok is daar open. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Karl-Johan de Zwart. Gevangenen krijgen slechte en te weinig psychische hulp. De selectie van burgemeesters moet professioneler... Wie wordt de Nobelprijswinnaar voor de vrede en het ochtentumeur van Cisca Dresselhuis? Het is drie minuten over half tien. Dit is de Karo met Goedemorgen Nederland. Harm van Attenveld is vanochtend in Rotterdam. Waar een grote militaire oefening plaatsvindt in het centrum van de stad. Red Rotterdam! <laughs> Volg ons op Twitter, hashtag GMNL Radio. Of reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgennederland.nl Veel gevangenen hebben psychische problemen, maar weinig worden daarvoor behandeld. En dat moet anders, vindt de Raad voor de strafrecht toepassing. De Raad heeft op eigen initiatief een advies gestuurd naar staatssecretaris van Justitie, Fred Teven. Goedemorgen, Paul Mevis, lid van de Raad en hoogleraar strafrecht aan de Erasmus Universiteit. Goedemorgen. Hoeveel gevangenen hebben psychische problemen? Ja, dat, uh, dat heeft toch wel uh, een beetje onderscheid maken naar de problematiek. Ja, maar er zijn toch wel een, een, een procent of vijftien mensen met een enigszins uh, verstandelijke beperking. Uh, de verslavingsproblematiek is, uh, is vrij sterk. Dat, dat zit ongeveer in de buurt van uh, veertien procent. Van, van allerlei andere problemen van psychische aard. Dus er is toch wel een vrij grote groep van, ja. uh, van mensen waar dat, uh, waar dat speelt. Eigenlijk bijna allemaal. Uh, voor een heel. Ja, nou ja, bijna allemaal. Dat is gewoon, Maar het percentage is flink. Ja. Ja. En dus maar weinig mensen worden behandeld. Uh, voor die ja. psychische problemen. Nou ja. Het is altijd uh, half vol en half, half leeg. Er is een aantal jaren geleden een omslag gemaakt om die uh, behandeling voor die psychische problemen in het gevangeniswezen uh, uh, sterker op de rails te zetten. Daar zijn we nu een jaar of vijf mee bezig. Ja. En wat je nu ziet is dat, dat er een voorziening is, de zogenaamde uh, PPC's, de PTCR Psychiatrische Centra, waar de ernstige gevallen in ieder geval een tijd lang kunnen worden opgevangen. Maar dat de zorg, de psychische zorg en behandeling hè, voor de zeg maar, wat lichtere categorieën in de gewone. Thank <laughs> Uh, uh, gevangenissen, dat die, uh, dat die achterblijft bij, uh, bij de vraag naar de zorg. En dan moet u denken aan mensen die, nou ja, die, die verslavingsproblematiek hebben, die uh, zeker nou ja, acting out gedrag hebben. Ze mo moeilijk te handhaven zijn, tussen andere gedetineerden. Uh, ja. Mensen ook met een lichte uh, ja. verstandelijke die, handicap, die zich eigenlijk niet zo goed kunnen handhaven in een groep, dat soort, uh, dat soort gevallen. Ja, maar dan denk ik, ja, natuurlijk is er wat met die mensen aan de hand. Ze zitten niet voor niks in de gevangenis. Natuurlijk uh, vertonen ze raar gedrag. Uh, uh, nou ja, het, het probleem is natuurlijk dat, dat uh, niet. Altijd eh, delict gerelateerd is, hè? De, de, de verslaving op zichzelf middelen gebruikt, ja, mm -hmm. dat, dat is wel eenmaal een bepaalde, je ja, zou ik bijna kunnen zeggen, levenshouding. Eh, ook, ook de detentiesituatie, überhaupt, dat is toch een vrij stressvolle situatie. Niet iedereen kan daar tegen. Zeker, die mensen die, die, die, die, die nou ja, een verstandelijke uh, beperking hebben. Eh, bepaalde mensen uh, een vorm van contactstoornis optreden. Dus de detentiesituatie is op zichzelf ook nog eens een, een, een belastende situatie. Uh, voor de voor voor de verslaafden is er voor een deel een mogelijkheid van ISD, de, de inrichting voor stelverbatige daders. Uh, daar zou ook vormen van zorg uh, uh, en ook uitplaatsing daar, uh, naar andere voorzieningen mogelijk moeten zijn. Maar ook dat, uh, dat, ja, dat is van de grond gekomen, maar is voor een deel ook dan maar mondjesmaat van de grond gekomen. We hebben het wel bedacht, maar we zetten niet echt door. Hoeveel, uh, uh, Nou ja, laat ik het anders vragen, uh, maar weinig mensen worden dus eigenlijk behandeld gewoon. Dat is eigenlijk uh, wat u... Constateert. Nou ja, het zit eigenlijk meer in het feit dat, dat het zorgaanbod tekort is... en ook niet iedereen wordt bereikt het is natuurlijk wel zo dat mensen vaak ook kort uh, uh, in detentie zitten. Ja. Uh, Zo'n 22% heeft maar een verblijfsduur tussen één en drie maanden. Ja, daar kun je niet een totaal traject van, uh, van zorg en behandeling op loslaten. Maar ook de mensen die langer zitten, er wordt vaak niet altijd onderkend wie de zorg nodig heeft. En voor zowel dat wordt onderkend, is er, en voor de hele lastige mensen die niet te handhaven zijn, daar zijn wel opvangmogelijkheden in de, die psychiatrische uh, uh, centra. En ja, wat de mm -hmm. de van eh, de de sparenze ja. schiet vooral te kort. Ja, maar hoe komt dat? Nou ja, dat komt omdat zoals ik zeg een aantal jaren geleden is een uh, is een, een flinke omslag uh, gemaakt. Dat moet nu verder worden uitgerold. Dat heeft deels te maken met eh, nou ja, personeelstekorten. Te weinig er zijn te weinig psychologen die, in de gevangenis. Iedere gedetineerde wordt even door een gewone dokter bekeken... hoe het fysiek met hem staat. Ja. Maar niet iedere gedetineerde wordt door een psycholoog bekeken... Hoe het, hoe het psychisch met hem staat. Nee, er moeten meer psychologen komen. Er moeten meer, er moet meer uh, betere indicatiestelling. Er zouden meer, ook makkelijke vormen van zorg van buiten... Mm -hmm. uit de GGZ uh, naar binnen moeten worden gehaald. En er zou ook makkelijker uitstroom moeten uh, kunnen plaatsvinden. Naar andere vormen, hè? vooral bij, bij verslavingen zeg maar in zo'n ISD, daar zou je verwachten dat er makkelijker uitruil plaatsvindt met verslavingszorg uh, ja. in, in de maatschappij. Dat loopt allemaal nog onvoldoende uh, uh, ja. soepel. Oké, okay, er zijn dus uh, te weinig psychologen eigenlijk, maar zijn er psychologen die er zijn dan wel zo goed? Want u zegt net vaak worden uh, psychische problemen helemaal niet onderkend. Mm -hmm. Dus doen die, degene die er dan zijn, doen die hun werk wel goed nee, genoeg? Nee, het, het is niet zozeer een kwestie van geen goed werk. Het is vooral een kwestie van is er voldoende aandacht voor wie zorg nodig heeft, zoals gezegd. Hè? Maar moeten niet er eigenlijk door... alle gevangenen langs een psycholoog? Ja, nou ja, dat is misschien wel weer zwaar aangezet... maar er zou inderdaad van, vanuit een psycholoog in een inrichting... zou er wel meer aandacht moeten zijn voor de, voor de hè, manier waarop mensen binnenkomen... en de check of daar... Uh, um, psychische problemen spelen misschien ook wel uh, met gebruikmaking van gegevens over, ja. uh, iemand die al over iemand bekend zijn. Ja, dan kun je altijd nog kijken of die mensen ook inderdaad echt behandeld moeten worden. Het beleid van het ministerie van Justitie is momenteel erg gericht op meer aandacht voor het slachtoffer hè, dan voor de dader. Zit uh, staatssecretaris Teven wel te wachten op nou ja, meer zorg voor de dader? Nou ja, dit, dit heeft niet zoveel te maken met zorg voor het slachtoffer. Dit, dit gaat echt over diegene die, nee, voor de al, ja, die, nou ja, die al opgesloten zijn. Daar zal toch iets moeten. Ja, tevens zitten zit er in zoverre waarschijnlijk op te wachten. Ik kan niet voor hem spreken. Maar aan de ene kant, hè, zoals gezegd, het gevangeniswezen heeft een omslag gemaakt. Alleen er zijn nog niet genoeg stappen gezet. Maar en staat twee, hij ook ja, achter die omslag? Moeten we moeten wel vooral even ook in de gaten houden. Dat hè, adequate... Indicatiestelling en behandeling, een goede uitstroom, begeleide zorguitstroom van gedetineerden, is natuurlijk ook in het belang van de maatschappij. Ja. Omdat daarmee ook nieuwe strafbare feiten voorkomen kunnen worden. Ja, en zal dat ook gebeuren, denkt u? Zal wat gebeuren? Nou, dat Teven dat hier leuk mee aan de slag gaat? Dat kan ik niet helemaal uh, voorstellen. De, de... Uh, Wij hebben getoetst op wat is nou uh, de doelstelling van dat programma. Die doelstelling uh -huh. van, dat, van dat programma binnen het ministerie is een keten van adequate zorg opbouwen. Daar moeten nog, en als men dat echt wil, moeten daar nog een aantal stappen in worden gezet. En u verwacht dat de staatssecretaris daar inderdaad enthousiast mee aan de slag gaat? Als dus? hij zijn eigen uh, doelstellingen wil waarmaken, uh, uh, uh, zal hij daarmee aan de slag gaan. Denk dan dan, dan zal hij wel moeten. Oké, okay, hartelijk dank. Hoogleraar Strafrecht Paul Mevis. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. De Amerikaanse Sesamstraat is boos omdat Big Bird Pino wordt gebruikt in een sportje van Obama. Waarom is Pino in Amerika geel en die van ons blauw? Het antwoord komt van de dramaturg van Sesamstraat, Jeroen Pelgrom. Pino is blauw omdat er in 1976, toen Sesamstraat in Nederland begon door de toenmalige regisseur Ton Hazenbos voor gekozen is om een duidelijk onderscheid te maken dat dit een ander karakter is. Nederland. Het is namelijk uh, Pino uit Nederland. In Nederland beschouwen we Big Bird ook als het neefje van Pino. Dus we, en, en Sommige mensen hebben het over neef Jan, maar in het programma is er eigenlijk nooit aandacht voor de gele vogel uit Amerika. Nou, er is de laatste tijd veel verwarring over uh, uitspraak van Mitt Romney om de blauwe Pino uit Sesamstraat weg te bezuinigen... maar hij doelt natuurlijk op de gele Big Bird uit de Amerikaanse Sesame Street. Dus voor de kinderen en opvoeders en liefhebbers van, uh, van Sesamstraat... maak je geen zorgen, de blauwe Pino die blijft gewoon uh, in Nederland op televisie. De Nederlandse Pino is dus blauw, omdat hij niet geel is. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen. Goedemorgen Nederland @kro.nl voor uw vraag van vandaag. Terug naar Rotterdam. Een militaire oefening met Harm van Attenveld. Dan vertrekt weer een Mercedes-Benz terreinwagen. Wat gaat die doen? Die gaat in Rotterdam kijken wat er aan de hand is. Want we hebben een scenario gebouwd in Rotterdam alsof de Maas overstroomd is. Jan Vink, Jan Vonk moet ik zeggen, is luitenant-kolonel, eh, bataljoncommandant van het eerste simic bataljon in Apeldoorn. Civiel-militaire samenwerking, daar staat het voor. Want het leger moet in deze oefening kijken of ze de burgerautoriteiten kunnen helpen. Dat klopt. De burgerautoriteit van Haveland, het land dat we hier geënsceneerd hebben, heeft ons gevraagd om te kijken wat er nou precies aan de hand is. En om met aanbevelingen te komen hoe we deze situatie het beste het hoofd kunnen bieden. We Zijn op de parklaan, de chique parklaan in Rotterdam centrum. Ik zie de militaire vlagwapperen, militaire tenten. Van hieruit gaan dus teams de stad in. Want maandag is die maas overstroomd, begrijp ik, in dit scenario. En à la Katrina dus. Ja, daar lijkt het wel een beetje op. En wij kunnen ons heel snel ontplooien, dus we zijn er zo bij. En wij gaan zo snel mogelijk de zaak in kaart brengen. Zodat we met alle hulpverlening die op gang komt een gecoördineerd plan Maken. Voorwaarts mars die kant op, zou ik zeggen. Want dan kan ik ook even spreken met Simon Lefevre. Ook goedemorgen. Ja, goedemorgen. 200 man oefenen vandaag, 50 beroeps en 150 reservisten. U bent zo'n reservist. Normaal werkt u bij Grondmei, U bent infrastructuur specialist, Nederland en vooral Rotterdam. En zijn wij bestand tegen ja, uh, zo'n ramp? Nou, Nederland heeft zijn zaakjes goed voor elkaar. Als je kijkt uh, naar de situatie in Amerika... Even door het brassige weiland hier. Ja. In, uh, in, de, in, de, in de regio van uh, Louisiana was dat heel anders geregeld. Het beheer... Ik hoor je net in de tent als dijkring 16... Ja. Dat, dat weet u als vakman. Ja. Als die breekt, dan staat heel Nederland, ja, of West-Nederland, onder zeven ja. meter water. Ja, dan is het de hele, de hele Randstad staat, uh, onder, onder water. En dat is natuurlijk een, uh, ja, een scenario waar we niet aan moeten denken. Ja. Komen we hier in de grote tent waar de manschappen zich deze ochtend verzameld hebben. Uh, Jan Vonk, de baas van het hele spul. Een scenario waar we niet aan moeten denken. Maar vandaag denken we daar wel aan. Uh, is Nederland daarop voorbereid? Is het Nederlandse leger daarop voorbereid? En dat vraag ik in de week dat een militaire voorman van de vakman... ...op Radio 1 zegt... Ja, ...als die bezuinigingen nog verder gaan... ...dan kunnen we de zaak maar beter opheffen. Het Nederlandse leger is er in zoverre op voorbereid... ...dat wij maximaal erop gericht zijn... ...om samen te werken met alle hulporganisaties... ...die zo'n ramp het hoofd gaan bieden. En we dat... zijn gewend om, om uitzendingen te doen... ...maar zijn we ook in staat om onze eigen mensen in Nederland te helpen... ...als zich zo'n scenario voordoet? Ja, daarom doen we juist dit soort oefeningen... ...om te zorgen... Dat als het echt gebeurt, we op elkaar ingespeeld zijn. Dat we elkaar kennen en dat we elkaar staal begrijpen. Meneer Lefevre, Reservist, en wat is uw taak vandaag? Ja, zoals je al zei, in het dagelijks leven ben ik civiel ingenieur bij een adviesbureau. Met die kennis die wij hier met, met, met honderden andere reservisten inbrengen... proberen wij een beeld te vormen van de situatie zoals die nu is. He, de, allerlei teams gaan in de, in, in de stad aan de slag. En uiteindelijk proberen wij op basis van onze expertise daar een oordeel over te vormen. En dat komt uiteindelijk bij de commandant terecht. Je bent uitgezonden geweest naar Irak, naar Afghanistan. En als je vergelijkt hoe de mensen daar moeten leven en je vergelijkt met hoe dat hier is... hoe zelfredzaam is de Nederlander bij onverwachte situaties, denkt u? Nou, we zijn hier in Rotterdam en uh, Rotterdam staat erom bekend... dat zij zeer, uh, uh, zeer best wel weten waarover het gaat en besluiten kunnen, kunnen nemen. Uh, dat is in, in, in de landen die u net, net noemt is dat totaal anders. En dat is ook het grote verschil uh, uh, tussen de buitenlanden en uh, Rotterdam. Militairen zitten hier achter beeldschermen. De informatie komt hier straks binnen. En dan duurt de oefening tot zaterdagmiddag. Tot zaterdagmiddag. Dan, dan zien de mensen dus uh, bootjes op de Maas en af en toe mannen in groene pakken in het centrum van de stad. Ja, dat zien ze vandaag vooral. En vanavond gaan we het plan maken. En morgen gaan we daar aan de commandant uh, van de strijdmacht brieven om te komen tot een coherent plan voor de hele operatie. Ik wens u heel veel sterkte. Dank u wel. Vanuit Rotterdam hoorde u een bijdrage van Harm van Attenveld. Straks, wie krijgt de Nobelprijs voor de vrede? Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1990. Publiek, eh, ik heb je zo nodig. Want zonder publiek gaat het niet. Want als ik je nou zeg... Eh, en, een, een mop, dan zou ik zeggen, zie hem echt niet ervan. En dat hebben we gedaan van de moppen van Max Tailleur, want die hoorde u. De koning van de Joodse Sam- en Moos-grappen. Hij overleed op deze dag in 1990 op 81-jarige leeftijd na een veelbewogen leven. Het Nederlandse Comedietheater heeft er een voorstelling van gemaakt. Acteur Danny van Zuilen over Max Tailleur, die lachte om niet te huilen. Een Joodse moppetapper die uh, een, een zwaar leven achter de rug had, uh, Al toen hij bekend werd. Hij is toen de dooftop van het cabaret. En daarvoor had hij de oorlog meegemaakt. En eigenlijk tot het begin van die dooftop was hij altijd een beetje een Joodse slumiel geweest. Je suis un pantalon amusant. <lacht> Oftewel een <un> lollige broek. <lacht> en ik zou eigenlijk liever Hamlet spelen. Mag ik niet, voor mijn geloof. Zet Ham in! <laughs> Tijdens de oorlog gelukkig voor hem in Zwitserland terecht kwam... ...waardoor hij de oorlog overleefd heeft. En uh, pas na de oorlog toen hij zijn cabaret helemaal blij Plein begon... Toen kwam pas het grote succes. Moos is gebeten door een dolle hond. <lacht> ze braam Moos beneden aan een dokter, zei Moos. Een ogenblikje rustig. Eerst een paar mensen bij die ik een hekel heb. <lacht> De joodse, wietse geinhumor. Het is ook gein, het is geen humor. Het is, het is gein, de moppetapper, hè, de vrolijke man. en Achterscherm was een hele belege... Nou ja, wil niet zeggen zagrijnige, maar een grimmige man. De oorlog had sporen nagelaten. De huwelijk met zijn vrouw was niet al te best. en zei, dokter, u moet me helpen. Ik vergeet alles meteen. zeg zei, dokter, heeft u dan al lang? Hij zei, nou wat? Er werd <lacht> ook wel gezegd dat hij op gesuggereerd... dat hij vreemd ging. Heel veel affaires, gehad heel veel opvallend veel cadeaus weg aan vrouwen bijvoorbeeld, ringen, uh, ja, etentjes weg. Het was wel een hele een gecompliceerde man. Moos die komt in Amsterdam bij het bevolkingregisteren. En de man achter een rollekeer, zegt meneer, wat komt u doen? Zij moest, ze kom een tweeling aan geven. Zet hij u met mozenskoren, stoekjes tegen drie in Amsterdam? Zet hij, dat klopt. Zet hij, komt een tweeling aan geven? Zet hij, dat klopt toch? Zet hij, maar ik zie, u heeft al drie tweelingen, hoe doet u dat? Zij Mozes: heel eenvoudig, leg een stukje gamonpapier tussen. <lacht> Laatst jaar jaren van Marktuur waren we een beetje vreemd. Hij heeft wel last van reuma. Zijn vrouw werd ook ziek, dus hij moest eigenlijk zijn vrouw verzorgen. En twee maanden nadat ze vrouw overleed, is overleden, is hij zelf ook overleden. Uh, ja, kapot gespeeld door de reuma. Beetje, ja, uh, vergaan. Heb je pijn overal? Heb je last van je gal? Zie je pips groen of geel? Klopt je hart in je keel? Denk je dat het niet meer gaat? Volg dan mijn wijze raad. Lachen rood, lachen lach lachen Ja, lachen erom, al was het maar om er niet om te hoeven huilen. Max Terjeur was dat. Die overleed op deze dag in 1990 op 81-jarige leeftijd. broke when you're sick to the bone when your life is full of shit when you feel like this is it can you ask trip and cry rob, drink beg fake and steal ask for help you'll something Was dat met Yes, We Can? Het is bijna 8 minuten voor 10. U luistert naar De Caro op Radio 1. In Oslo wordt over iets meer dan een uur de Nobelprijs voor de Vrede bekendgemaakt. Een prijs die regelmatig onderwerp is van discussie. Want ja, wat moet je eigenlijk hebben gedaan om in aanmerking te komen voor die titel grootste vredestichter van de wereld? Diplomatiek expert Robert van der Roer. Goedemorgen. Ja, het is eigenlijk de enige prijs die wordt toegekend door een, een commissie van Noorse burgers. De andere prijzen komen uit de koker van de Zweedse Nobelcommissies, hè, die van de economie bijvoorbeeld. Waarom is ja. dat? Dat is eigenlijk niet bekend. Dat, dat vermeldt de geschiedenis niet. Het, het Nobelcomité uh, dat de prijs gaat uitreiken, weet dat eigenlijk zelf niet. Men weet ja. eigenlijk niet veel meer dat de no Nobel, uh, zeg maar de. De naamgever van deze prijs, uh, toen hij nog leefde, uh, ja, zaten Noorwegen en Zweden samen in een, uh, een unie, zeg maar uh -huh. tussen 1814 en 1905. En Noorwegen had toen een minder militaire traditie dan Zweden. En was ook betrokken bij conflictoplossing. En dat is volgens de overlevering de reden, de meest aannemelijke reden, ja, ja. waarom Nobel die prijs in Noorwegen uh, ja, al, al heel lang laat, uh, laat, uh, laat toekennen. Laat toe en die Noorse burgers, uh, wat, wat zijn dat voor mensen dan? Nou, dat zijn niet de jongste mensen. Ik zou willen zeggen, old school, Noorwegen, dat zijn zestigers en zeventigers, eh, benoemd door het uh, Noorse parlement. Het zijn nu drie mannen en een vrouw, oud ministers, oud parlementsleden, zit een advocaat bij, en een bischop, een oud premier. Dat zijn wel mensen van aanzien. Mensen van aanzien, dat wel. Maar ik zou ook willen zeggen, en dat, is, daarmee is, dat zeg ik met een, met een knip al... een beetje in het tehuis van het Noordse vredesactivisme. Ja, nou laat het ze niet horen. Um, <laughs> uh, wie maakt de meeste kans op de prijs dit jaar? Want ja, er is niet echt één favoriet, hè? Nee, uh, als je de... Um over voorspellingen wil doen, dan moet je kennelijk luisteren volgens de noorse traditie naar wat het noorse radiostation NRK zegt, want die hebben waarschijnlijk een hele goede bronnen te hebben binnen het comité. Ja. En die speculeren over um, ja, Wit-Russische of Russische dissidenten. Over een, uh, ja, uh, misschien wel over de Europese Unie. Maar dat is allemaal gokken. Er is een, zelfs een, een gokkantoor dat zegt, nou, het wordt misschien wel een verpleegster uit Egypte. En dan staan er nog de traditionele uh, kandidaten op als Bill Clinton en Helmut Kohl En misschien ook wel de Europese Unie. Ja, even En dat voor dat de duidelijkheid... Dat zou we het zelf terecht vinden dat het de Europese Unie misschien nu zou worden. Ja, even voor de, voor de helderheid. Pussy Riot zal het niet worden, hè? Want dat speelde na nee, de sluiting van de nominatieronde. Precies. Die, die nominaties moeten voor 1 februari binnen zijn. En dan... Um... Nou, dan gaat die comité daarmee aan de slag en, en het zaakje schiften. Ja, nou heeft die commissie zich over de nominaties gebogen. Uh, hoe komen die tot hun keuze? Nou ja, daar Wordt daar dus, gevolgen gelobbyd uh, uh, enorm? Iedereen kan daar kan, kan zo maar namen indienen. Dat, dat is een eigenlijk voorbehouden aan regeringen, parlementen, universiteiten, wetenschappers, denktanks, vroegere winnaars, eh, vroegere adviseurs. Dat moet voor 1 februari gebeuren. Ik ja. dat dit jaar iets van 231 kandidaten zijn met 43 organisaties. Nou, Dat leidt dan daarna tot een schifting en dan blijven er 25, 35 over. De, totale, ja, de, de besluitvorming daarover is, is schimmig. En Natuurlijk blijven bijvoorbeeld 50 jaar achter slot en grendel. En dat, dat is ook meteen een beetje het probleem van deze prijs. Dat ja, Het is een controversiële schimmige toestand eigenlijk een beetje. Ja, wat is eigenlijk de beloning als je wint? Hoeveel krijg je? Een paar miljoen. Een paar miljoen? Dat, dat gaat minder, er, zit, er, zit minder, er zit minder in kast, dus ik geloof dat het nu iets boven de miljoen is. En waar komt dat geld vandaan? Wie, wie betaalt dit alles? Dat weet ik niet. Dat is ik denk dat het ja, ook private sector is, eerlijk gezegd. Ja. De keuzes voor een winnaar kunnen politiek en diplomatiek... nou ja, wel behoorlijk gevoelig liggen. Als we even kijken naar de keuze in 2010 ja. voor die Chinese dissident... wat gebeurde daar toen? Toen werd China heel kwaad en bevroor de ja. diplomatieke banden met Noorwegen... want zij zagen... Ja, dit eigenlijk als een daad van het Noorse parlement. Want het Noorse parlement dus benoemt tenslotte de leden van het Nobelcomité. En, uh, nou ja, meneer Jaakloent, de voorzitter van het huidige comité. die bekleedt een interessante dubbelfunctie. namelijk, hij is ook nog secretaris-generaal van de Raad van Europa. En daarom zeggen mensen ja. Dat plaatst hem in een lastige positie om nu uh, ja, Russische dissidenten een prijs te geven. Want dan komt hij onmiddellijk in, zijn, in die functie van Europa ja. in, uh, in, in conflict met Rusland. Want dat wil natuurlijk banden met uh, Europa onderhouden. Ja. Kortom, je moet eigenlijk concluderen dat het uh, nou ja, niet geheel onomstreden is. Ieder jaar weer is er discussie. Uh, eigenlijk, he, dat huis van Noorse Zeker En je moet ook, vooral ook omdat er allerlei mensen zijn die uh, misschien wel hadden moeten krijgen en niet gekregen ja. hebben. Ja. Zoals ja. Die lijst is, is nog veel langer Trumpie, altijd. Ja. Holbroek, Jean Monnet, die hadden hem wel moeten hebben, de oprichten van de, van de he, Europese gemeenschap. Ja. En die, dat is niet gebeurd. We gaan, het kijken. we gaan straks horen wie er uit de koker komt rollen in Oslo. Over ja. iets meer dan een uur. De winnaar van de Nobelprijs voor de Vrede. Dankjewel, Robert van der Roer, diplomatiek expert. We gaan naar het nieuws van tien uur. Daarna zijn we bij u, bij u terug met de selectie van burgemeesters. Moet veel professioneler. Tot zo. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO.